Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedenavond. Oud-hoofdredacteur News of the World gearresteerd. Bosbrand bedreigt Holocaustcentrum Yad Vashem. En de NS rijdt beter op tijd. Dan het weer. Hier en daar buien, plaatselijk met onweer. Vanavond, vooral in het westen, nog regen. En minimaal vannacht rond 13 graden. Morgen, overal nat. En met 20 graden blijft het koel cool voor de tijd van het jaar. En de rest van de week, weinig verandering. Rebecca Brooks, oud-hoofdredacteur en uitgever van het rollenblad News of the World, is gearresteerd. Ze was hoofdredacteur in de tijd van het afluisterschandaal dat heeft geleid tot het eind van het blad. Brooks nam deze week zelf ontslag als uitgever. Correspondent Arjen van der Horst, Arjen, waar wordt die Brooks nou van verdacht? Twee zaken. De eerste officiële verdenking is dat ze op illegale wijze communicatie heeft onderschept. Nou, je, zoals je al zei, ze was hoofdredacteur van News of the World. En in die periode, toen ze hoofdredacteur was, werd de telefoon van het vermoorde meisje Millie Dowler gehackt. Nou, die onthulling leidde dus, uh, tot alle ophef van de afgelopen weken. Uh, zij wordt ervan verdacht dat ze daarvan wist, iets wat ze altijd ontkend heeft. Maar daar wordt ze dus vandaag uh, over verhoord. De tweede verdenking is dat onder haar leiding agenten werden omgekoord door de krant. Uh, jaren geleden heeft ze gezegd dat dat daadwerkelijk gebeurde. Nou, die uitspraak keert nu als een boemerang terug naar haar. Ja, Over agenten gesproken, vandaag werd ook bekend dat de hoogste politiechef van Groot-Brittannië, Stevenson, in opspraak is geraakt. Hoe zit dat? Ja, dat is de hoofdcommissaris van Scotland Yard. Eh, vandaag werd bekend dat hij een vijfweeks verblijf in een luxueus kuur had, kuuroord had geaccepteerd. Gratis was dat en dat was hem aangeboden door een zekere Neil Wallace. Nou, Neil Wallace is ook uh, de voormalige adjunct-hoofdredacteur van News of the World. Werd afgelopen donderdag gearresteerd. Ja, en we hoorden eerder deze week al dat de hoofdcommissaris uh, deze Wallace uh, als consultant had ingehuurd. Ja, eens te meer worden nu ook de innige banden... Uh, tussen politiebazen en de Britse kranten duidelijk. En dit brengt zijn positie ook echt in gevaar. En sommige Londense gemeenteraadsleden... die hebben al gezegd dat hij ontslagen moet worden. Ja, dan nog even terug naar de lijst van de mogelijke slachtoffers. Die uh, is uitgebreid. Het gaat maar door, hè? Ja, en zo ontwikkelt zich een, een scenario voor Rupert Murdoch en zijn media-imperium. Want elke dag ho weer horen we nieuwe namen, nieuwe mogelijke slachtoffers. Nou, vandaag werden de voetballer David Beckham en Paul McCartney van de Beatles aan het rijtje toegevoegd. Want ook hun telefoons zijn mogelijk gehackt. En ook hoorden we vandaag dat de News of the World de telefoon mogelijk heeft gehackt van de acteur Jude Law toen hij in Amerika was. Nou, dat zet de deur open naar eventuele strafzaken in de Verenigde Staten. Iets waar Murdoch absoluut niet op te wachten zit... omdat hij bijvoorbeeld met zenders als Fox News... en kranten als de Wall Street Journal daar hele grote belangen heeft. Dus dat is eigenlijk heel slecht nieuws voor hem. Nou, we gaan het allemaal merken. Correspondent Arjan van der Horst vanuit Londen, dank wel. Het herdenkingscentrum Yad Vashem in Israël voor Joodse slachtoffers van de holocaust is vanwege een bosbrand ontruimd. Volgens een woordvoerder verliep die evacuatie goed. Tuur heeft het herdenkingscentrum en het monument nog niet bereikt, maar er is wel veel rookontwikkeling. In het museumdeel van Yad Vashem liggen onder meer tienduizenden documenten en beeldmateriaal met persoonlijke getuigenissen van Joodse slachtoffers. De brandweer van Jeruzalem probeert de bosbrand onder controle te krijgen. Er zijn onder meer blusvliegtuigen ingezet. Dit is het NOS-journaal, het Ono Duivenet de Wit. In, in Julianadorp is vrijdagavond een jongetje van vijf, vermoedelijk door andere kinderen een tijdje met zijn hoofd onder water geduwd. De moeder heeft aangifte gedaan en de politie neemt de aangifte serieus. Hij was daar met een vriendje, een even oud vriendje ook van vijf jaar, aan het spelen. Zijn moeder was even boodschappen doen in een nabijgelegen winkelcentrum. En toen die terugkwam, de moeder dus, toen trof ze haar zoontje nat en overstuur aan. En die vertelde dat hij onder water was geduwd aan zijn moeder. De moeder zag nog een groepje kinderen weglopen en het is onduidelijk hoe oud die waren. Morgen worden het jongetje uit Julianendorp en het vriendje verhoord. De politie hoopte dan achter te komen of er sprake was van poging tot verdrinking. Japan overweegt een verbod op het vervoer van rundvlees... uit de regio rond de kerncentrale van Fukushima... die door de aardbeving en tsunami in maart voor een groot deel werd verwoest. Afgelopen week ontstond ongerustheid... toen bleek dat koeien uit het gebied radioactief besmet voer hebben gegeten. Het voer komt van rijstvelden. Het vlees is vervolgens verkocht in Tokio en andere delen van Japan. De overheid zegt dat het eten van kleine hoeveelheden besmet voedsel... niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Eerder werden al gevallen gemeld van besmette groenten, thee, melk, vis en besmet water. De zendmast in Lopik is op zijn vroegst vanavond na 9 uur hersteld. Tussen 8 en 9 wordt het zender getest. Dan moet blijken of alles het weer doet. In de mast worden nieuwe kabels aangelegd. Vrijdag raakte een kabel oververhit waardoor er een tijdje brandwoede in de mast. Daardoor zijn er sinds die tijd ontvangstproblemen met radiozenders in Midden-Nederland. In die regio is Radio 1 overigens weer te horen via een andere zendmast. En Radio 1 blijft voorlopig ook nog uitzenden via de middengolffrequentie 747 AM. De treinen van de NS rijden beter op tijd dan de afgelopen jaren. In het tweede kwartaal arriveerde 95,1 precies of nagenoeg op tijd. En dat is het beste resultaat in vier jaar. Drie kwart van de reizigers is tevreden over de NS als geheel, maar over het op tijd rijden is dat maar iets meer dan de helft. De afgelopen drie jaar was de tevredenheid over de stiptheid van de spoorwegen groter. Een en ander blijkt uit een onderzoek van de NS in samenwerking met consumentenorganisaties en de overheid. Sport. De vijftiende etappe in de Tour de France van Limoux naar Montpellier is gewonnen door Mark Cavendish. De Brit was opnieuw de sterkste in de massasprint... en pakte zijn vierde etappesegen van deze Tour. Geo Lippens, uh, Kevin Dish blijkt uh, onverslaanbaar als het om sprinten gaat. Ze kunnen proberen wat ze willen, al die anderen... maar uh, hij blijkt ook uiteindelijk als het echt op sprinten aankomt... de allerbeste te zijn in deze Tour. Ja, het is niet van dit jaar, want vorig jaar, het jaar ervoor... was het ook al zo. Maar Kevin Dish wint gewoon alle uh, echte sprintetappes in de Tour. Dit jaar alleen Tyler Ferrer... En André Grijpel, die eens een keer sneller waren dan Kevin is, Maar dat zijn de kleine foutjes, de kleine smetjes op zijn conduitenstaat. Maar hier won hij inderdaad afgetekend weer voor Tyler Ferrer en voor Alessandro Petacchi. Die werd derde. We kregen wel een hele lange ontsnapping. Een ontsnapping van vijf man. Met daarbij de Nederlander Nicky Terpstra, drie Fransen en een Rus Ignatiev. Uiteindelijk bleven Terpstra en Ignatiev het langst over Terpstra. Zelfs nog solo tot drie kilometer voor de streep. Maar toen was het ook voor hem afgelopen, kregen we nog een uitval van Philippe Gilbert, de Belgische kampioen. Maar ook die was niet opgewassen tegen het sprinttreintje van Mark Cavendish. Cavendish die het dus prima afmaakte... en hier gewoon alweer zijn negentiende overwinning pakte... in een Tour de France-etappe. Gio Lippens vanuit uh, Montpellier. Alex, Alexander, we gaan gewoon even door met uh, wielrennen. Althans, Alexander of niet, want die stopt per direct met wielrennen. De Kazach zei eerder al dat hij dit jaar zijn laatste Tour de France zou rijden... Vorige week ging hij onderuit en haakte hij af vanwege een dijbeenbreuk. De Astana-renner zei tegen een Frans tv-station dat hij nu alleen nog maar op de fiets stapte om fit te blijven en niet meer om profwedstrijden te rijden. Vino won in zijn carrière onder meer de Amstel Gold Race en twee keer Luik Bastenaak-Luik. Bij het Gio in Aken won de Duitse Janne Friederike Maier de wedstrijd bij de Springruiters. Ed van de band was het een spannende ontknoping. Hele spannende ontknoping. En het leek een beetje om die in 2008. Toen uh, Albert Soer met Sam. Zonder barrage dat hij nodig was na twee ronden. Als enige dubbel foutloos was. Nou, dat gold ook voor deze outsider. Janne-Friederike Maier. Die wordt een beetje, zou je kunnen zeggen. Weggehouden van de internationale evenementen. Maar dat zal uh, nu zeker niet meer het geval zijn. Want met haar 13-jarige ruimte. Cellac Rondland-Brasco was ze de enige die over die twee uh, zware verschillende parcoursen. Hier in die grote prijzen rondging. ging krijgt daarmee 110.000 euro op haar bankrekening uh, bijgeschreven. De enige die ervan die uh, overwinning kon weerhouden... was de laatste starter Luciana Diniza uit Portugal met winning moed. Maar die maakte een uh, strafpunt. Een uh, springfout betekent vier strafpunten. En anders hadden we nog een barrage tussen de beide dames gekregen en hun paarden. Maar het is prima, want die het hadden al 30 sprongen... over die twee parcoursen achter de rug. En dat gold ook voor de Nederlandse deelnemers in die uh, tweede ronde. Dat waren Joen Dubbeldam met BMC van Gunst van Simon en uh, Eurocommerce New Orleans met Gerco Op vertreffelijke wijze kwamen ze uh, door die eerste ronde heen. Er waren tien foutloze combinaties, waaronder deze twee. Het Nederlands team overigens afgelopen donderdag winnaar van de landenwedstrijd. Wel, het had mooi geweest als we een vierde Nederlandse overwinning hier hadden gehad. Maar die van deze Jan en Frederike Meijer is even mooi. Het fundament.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 Er is verkeersinformatie. Bij de AWB Wijnand Zwaan. De problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Hoogmade en Zoetewoude Dorp vijf kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via Sassenheim over de A44. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World is gearresteerd. Ze wordt verhoord over het omkopen van politiemensen... en het onderscheppen van voicemails op GSM's. In Israël bedreigt een bosbrand het holocaustcentrum Yad Vashem. Het vuur heeft het herdenkingscentrum en monument nog niet bereikt. Maar er is wel veel rookontwikkeling. En de NS rijdt beter op tijd. In het tweede kwartaal reed 95,1 procent precies of nagenoeg volgens de dienstregeling. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met het instituut Itzgerda.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 Radio 1. VPRO. Auto. Ja, luisteraars, hartelijk welkom in Instituut Itzerda. Fijn dat u er bent. Heeft u wel uw parkeerschijf duidelijk zichtbaar en correct ingesteld achtergelaten? De parkeerpolitie al hier is genadeloos en wikkelhard. Wel aan, dan vraag ik nu. Uw toegewijde aandacht voor La Grande Dame de la voiture. Ons eigen wonder op wielen met de elegantie van een Lamborghini. Hier is vrouw Bangma. Hier is Miss Dini. Uh, goedenavond. Ja, ik ben het zelf. En mijn avond begon zo goed. Toen ik hier aankwam mocht ik eindelijk ook eens een keer voor de deur van het instituut parkeren... en niet zoals anders altijd achter het koetshuis. Want ik mocht nu op de plek van meneer Van der Wielen... naast meneer de kok. Meneer Van der Wielen is weg, dat weten we nu. Zullen we zo maar zeggen, weg. Ik weet niet of hij nog terugkomt. In ieder geval mocht ik naast die oostblok van meneer kok parkeren... waar hij zo trots op is. Nou, ik kan u zeggen, mijn auto is veel mooier. Zwart, glimmend en wat een lijn. Um, oh ja, uh, wat kom ik eigenlijk vanavond doen hier in het instituut? Nou, nu Pieter er niet meer is... krijg ik de kans om mijn droom te verwezenlijken. En mijn droom is autojournalist worden. En dan vooral met een programma gericht op vrouwen. Kijk, Vrouwen kijken volgens mij op een hele andere manier naar hun boliden dan mannen dat doen. Mannen die zien de auto meer als een verlengstuk van zichzelf... Die zijn als het ware meer um, uh, pk-gericht. En vrouwen zien het meer als een rijdend kasteeltje... waar al je favoriete schoenen in liggen. Uh, waar was ik? Oh ja, autojournalist worden. Nou, kijk, daar heb ik in het komende uur de kans voor. Dus ik ben van de week in de leer geweest... bij een echte grote autojournalist, meneer Carlo Bransen. En u zult zijn stem onmiddellijk herkennen... van de BNR Nationale Autoshow... En hij is ook hoofdredacteur van het Autoblad Karos. en hij heeft geprobeerd mij het vak van autotestrijder bij te brengen. Kom, oh, sorry. Ja. Hij doet het, hij doet het. Ja, uitwerkt. En dan geef je gewoon rustig gas. Dit is de trots van de familie, en het is een 198er Volvo 47. We hebben hem gekocht voor de kinderen omdat we vonden dat je beter in een oude Volvo kunt rijden dan in een roestig Japannetje. Maar dat heeft dan ook met de veiligheid en alles ja. te maken. En dat Broe. doet de auto met verf. Wel ja, een tank van een auto zeg. Ja. Kijk voor de luisteraar die niet kan zien. Het is zo'n echt zo'n automodel weet je wel. Achterkant ja. en dan ga je omhoog. Dat is de kofferbak en dan weer ja. omhoog. En ja. de cabine en dan. Zoals je als kind een eigenlijk soort... een, uh, een auto tekent. Een heel, ja. ja. Kijk en jij. Jij. Jij bent heel trots hierop. Ik heb nu ook een Volvo, een heel ander model. Ja. Want ik heb nooit een Volvo gewild. Want dus ik vind dat de Volvo dat had voor mij gevoel helemaal niet een goed imago Nee, veel mensen zien het als een model voor, uh, vergeef me het woord, maar de, de, de leraar Lul uit, uh, uit de tachtige jaren. Die reed zo'n auto. Met. Terwijl voor mij heeft dit het imago van uh, televisieproducers. Ja, nou ja. Een en dan ook nog uh, uh, die allang zonder partner en ook zonder kinderen zijn. Ja. En dan met, met heel veel rommel achterin. Ja, zeg, maar dan het is zit we... hier wel Erco in, want een beetje verhaal. Nee, heel. dit is, dit is, uh, dit is uh, 24 jaar oud hè. 24 jaar oud? Ja. ja. Dus over een jaar betalen jullie ook geen tegenbelasting. Uh, nou, dat zit iets anders. Dan moet die echt van voor 1986 zijn. Ik het, het wel stuurbekrachtiging. Ja, gelukkig wel. Al is het zo oud. Ja, En elektrische ramen. Oh, dat ook, ook al. Ik ja. krijg het ja, ja, ja. ook zonder airco uh, luisterkracht. Het is heel erg warm. Maar ik vind het wel een goede ervaring om erin te rijden. Want ik wilde nooit een Volvo. Om dit te maken. Maar dit ritje is ook wel weer leuk. Want ik voel me eigenlijk ook een beetje alsof ik door de Russische wouden. Ja. De Zweedse de Zweedse dan, hè? Okay. Maar met gewoon een lieve lobbers. Heel robuust, heel sterk, heel betrouwbaar. Ja. Nou, u hoort het. De Volvo kent voor mij geen geheimen meer. En straks nog meer testritten met Carlo. Ik was altijd een hele slome rijder met mijn vorige auto's, maar nu met mijn nieuwe Zweedse bolide kan ik eindelijk ook eens lekker snel optrekken, links rijden, een beetje speeden. Dat heeft me, by the way, al drie snelheidsovertredingen berekend in twee maanden, terwijl ik vroeger nooit een bekeuring had. Dus logischerwijs ben ik erg geïnteresseerd in het nieuwe rijden. Dat schijnt namelijk erg zuinig en heel veilig te zijn. En dat willen wij als vrouwen mooi, maar ook zuinig rondtoeren, zodat we weer geld overhouden voor bijpassende schoenen en handtassen. Een demonstratie van een les in het nieuwe rijden. Voor u staan klaar, instructeur. Henny Sneefliet en meneer X. Ja, even op de Rem. Juist. Dan gaan we in eerste instantie naar de snelweg toe. Ja. Ja, oké. Okay. Proberen iets eerder terug te schakelen. Zie je, daar nou zat je op bijna 40. Ja, oké. Okay. Dus proberen heel kort door te schakelen. Oh, ja. En dan zit je op 50, zetten hem eens in zijn 4. Van 24, 3, kijk naar 17,2. Oh, ja. Ik heb wel het idee dat je verder gas moet duwen, omdat ja, je eerder schakelt. Dat is ook het hele punt, hè. Dus lekker kort, even stevig het ja. gaspedaal indrukken en dan opschakelen. Juist. Moet je even proberen, dat wil ik dan ook gelijk er even bij doen, om een iets actievere houding aan te nemen. Juist, de handen graag op kwart voor drie, je mag iets zakken. En dat geeft het zicht op de metertjes beter. Je handen zitten gelijk bij alle bedieningshemmetjes en dergelijke. Maar even door blijven rijden, even de snelheid vasthouden. En op de uitvoerstrook gaan we het gasverdaal helemaal loslaten. Nu los. Helemaal los. Voor de rest helemaal niks. Oké. Okay. En dan laat je, maak je gewoon gebruik van het rollend vermogen van de auto. Ja. Ja, ik even gewoon doorgaan. Ja. Zie, en nou ga je remmen. Juist nu de koppeling schakelen. En dan proberen om te kijken of je door kan rijden. Ja. Juist. En nou die drie. Zet hem eens in die drie. Hop. Juist, oké. Okay. En ja, Dat kan rustig in die bocht. Dat is geen enkel probleem. Ja. Lekker kort optrekken. En hup, naar die vier. Juist. Oké. Okay. Nou, we zitten nog steeds op een uh, grote weg, dus trekken we door. Je mag je 80 en dan pak je de vijfde bij. Ja, ik was er zelf in in op gekomen, maar hij loopt wel lekker ja. Je zult merken dat als je het nieuwe rijden goed toepast, dus kort het gaspedaal intrekken, vlot optrekken dus, en direct doorschakelen, dan zul je merken dat je een stuk vlotter bent dan eigenlijk de meeste automobilisten die voor jou staan. Op een gegeven moment moet je zelfs gaan inhouden. En dus het is echt niet zo dat het nieuwe rijden.. Uh, Langzamer, rustiger is. Nee hoor, het nieuwe rijden is juist vlotter. Vlotter, veiliger en zuiniger. Nou, wat zijn ja. we dan nog meer? Ja, ik moet zeggen, toen ik het erover hoorde, dacht ik van nou, dat zou wel zo'n bejaarde ritje worden. Nee, beslist niet. We gaan rechtsaf. Richten. Ja, oké. Okay. Maar ik heb inderdaad niet het idee dat ik te langer onderweg ben. Nee. Dat is dus ook niet de bedoeling daarvan. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Niet de bedoeling. Nee. Als het nieuwe rijden goed wordt toegepast en met name uiteraard straks door iedereen, laten we het hopen, <laughs> hè, dan uh, stroomt het verkeer veel vlotter door. Ja ja. Daar komen de verkeerslichten, daar gaan we links. Nou, hij staat net op rood, zie je wel. Ja. Laat gas maar los, laat maar uitrollen. En dan ga je er rustig bij remmen. Nou, in deze situatie had je dus al eigenlijk veel eerder kunnen zien aankomen. He, dus ja. je had eigenlijk al veel eerder kunnen stoppen, laten uitrollen die auto. Nou ja. He, je, je ging nog in je laatste stukje, in je oude ja. routine, doorrijden tot je vlak in de buurt bent en dan gaan remmen. Nou, vooruitkijken, anticiperen, veiligheid dus. Ja. In samenhang met het nieuwe rijden, gas los. Wij moeten er nog wel een beetje bij nadenken. Tja. Ja, ja. Maar dat is bij alles wat nieuw is, hè. Het is nog geen routine en dat moet het worden. Maar als het routine is, dan zult u merken dat u veel prettiger gaat autorijden. Toch, ja, dan was ik een tijdje terug. Ik was aan het rijden. Ja, mag ik heel even tussendoor? Op de rotonde gaan we drie kwart rond. Drie kwart, dat dus de ja. of, ja. ja, of de dus is de derde. Ja, dus eigenlijk hetzelfde als linksaf. Ja, ja. Want toen was ik ergens aan het rijden. En er was iemand die, die was klemgereden door een andere... Automobilist. Ja. Maar het lijkt wel of de... er... stond een bord. Zag je dat bord staan? Oh ja. En wat betekende dat bord? Gevaarlijke kruising Ja, precies. He, dus een stukje veiligheid. Ja. Dan ga je dus niet te snel eroverheen. Dan hou je de snelheid laag. Ja, oké. Maar die was, uh, was klimgereden en die had die een beetje mot met elkaar. Ja. En ik heb het idee dat het steeds meer gebeurt, of niet? Ja, maar dat is een stukje mentaliteit in het verkeer... waar dus het uh, nieuwe rijden bijvoorbeeld niets aan verandert. Het nieuwe rijden heeft puur met een rijstijl te maken... Uh, dat is een uh, menselijk trekje. En, en dat is een kwestie van ja, mentaliteit. En mentaliteit verander je niks aan. Dit is een begrafenistoet. We gaan even rustig stoppen. Aan de... Zo. Ook een stukje mentaliteit, denk ook ik. Ook een dan. stukje mentaliteit. De begrafenistoet heeft geen voorrang officieel. Maar uh, dit is een stukje mentaliteit. De auto's, die auto's hebben allemaal een lichten aan. Die horen daarbij. Nou, die laten we netjes voorgaan. Ze zijn ook allemaal gemerkt met een bordje uitvaart. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Een nee. nee. soort kolonne of zo? Ja. Grappig. Nee. Ja. Ja. Ja. ja. Niet dat die uitvaart er is, maar die Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik vind het wel een uh, hele goede herkenbaar iets. Ja, oké. Okay. Nou, dan kunnen we weer. Heel goed. Maar inderdaad, het is uh, wel een stuk mentaliteit in het verkeer. Dat, ja. uh, Kijk, iemand die dus weinig of geen mentaliteit heeft, die gaat met zoiets ook door. Ja. En trekt zich daar niets van aan. Helaas, het is nu eenmaal zo. Altijd zorgen dat je zelf rustig blijft. Het hoofd koel en de voeten warm, zeg ik altijd maar. <lacht> nou, ik hoor het al alweer. Er zijn heel veel dingetjes die, die we anders kunnen dus. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Dat was een bijdrage van onze auto-onderzoeksjournalisten Marten Minkema en Mat Wijn. Zeg, wist u dat er een slechtste chauffeurverkiezing is geweest? En wat denkt u dat daaruit komt? Verbaas mij niks hoor. De slechtste chauffeur is een man. Verbaas me niet, vrouwen rijden nu eenmaal beter, mannen zeggen het zelf. Uh -huh.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 Nou, dan wil ik nu graag eens wat andere aspecten behandelen... waar mannen zich veel minder mee bezighouden als ze auto rijden. Namelijk, het oog wil ook wat. Ja, kijk, mannen die willen natuurlijk ook voor het oog... dat hun auto groter is dan die van de buurman en glimmender en zo. Maar vrouwen willen andere dingen. Namelijk dat als ze zelf gaan autorijden, ze goed bij hun auto passen... en er dus ook goed uitzien. De female touch... Dus daarom toog ik in voorbereiding op een gezellig uitje met mijn vriendin... naar de Ferrari-kapper. De Ferrari-kapper, ja, in de Amsterdamse pijp... knipte van oorsprong Italiaanse kapper Zeno... zijn klanten in een sfeervolle ambiance... die helemaal bol staat van Ferrari. Ik ben nog maar twee keer in mijn leven ontrouw geweest. Ah, dan ja, dan maar dat zeg kappen. ik ook altijd. Als je een goede kapper hebt, dan moet je nooit van vreemd ja. gaan. Toen ik dacht ik ga naar de Ferrari-kapper, dacht ik dan staat er een Ferrari in de winkel en dan ga je dan inzitten ofzo. Helaas, ze passen niet. Kijk hier hangt een foto van de paus met een Ferrari. Staat er hier ook op de nee, MSNL? Maar waarom kreeg de paus zo'n groot schaalmodel van een Ferrari? Dat is de paus is. Ja. Ja. Nou, dan gaan we eventjes over de haren praten. Ja. He, wat wilt u ja. hebben? Niet te kort? Niet te kort. Nee, niet te kort. Wat is een Ferrari-kapsel? Dat is ook niet een heel kort, raar. toch? Nee, een Ferrari-kapsel is niet zo kort. Het is gewoon een uh, mooi vloeiende lijn. Ja. Heel nonchalant. He, niet uh, strak. En een beetje, uh, wilt u een beetje naar voren dit? Of liever een beetje dit zo naar achter? Wat nou, naar voren vind ik wel mooi. Ja, maar ik heb beetje... wel de neiging om het zelf weer naar achteren ja. te doen. En dus je liet ja. er wel een beetje zo naar voren, hè? Maar het moet, ja, het moet een beetje nonchalant. Ja. Okay. Is het water goed zo of is het uh, uh, Mag je ietsje warmer. Goed Iets... beter? Ja. Heeft u zelf die wandschildering daar gemaakt? Dat heb ik samen met een uh, ex collega van meegedaan. Oh dat ja, een wand ja. ja. zien we van een Ferrari. Welk model? Dat is uh, Michael Schumacher. Oh, ja. ik weet niet zoveel van. Ja. Bent u wel eens bij zo'n Grand Prix geweest om te oh, kijken? Ja, ja vaak. Ja? ja? Ja, heel vaak. Mag ik, mag ik het wel even kijken? Tuurlijk. Klaamdisi gaan doen. De staat van ja. goedemiddag. Ja, is goed Frank. Oké, okay, ciao. Morgen Frank, wel meniger is van voor ja. Ik zal even uh, opschrijven. Ik kom voor daar en voor de gezelligheid wel. Het is echt een van de gezelligste plekken waar het is. Dus je kunt hier ook gewoon lekker wakker worden. zal verkoopt ook hem de horloges. Alles wat je kunt verzinnen. Dat wordt hier ook allemaal. Allemaal legaal. Zo'n soort dorpskroeg, Waar je uh, één keer in de zes weken naartoe gaat. Uit welke streek in Italië kwam je? Ik kom uit uh, Napels. Dus u bent eigenlijk ja. jong vertrokken. En, uh... Was u toen al kapper van u? Ja, zeker. Oh, dus u had in Napels al geleerd om te knippen? Ja, ik ben begonnen toen ik was tien jaar. En was u toen eigenlijk ook al autogek? Ferrari gek? Ja, zeker. Altijd. Dat hebben we in de bloed. Hè. Vespa, motortje, brommer. En dan ja. had u toch ook een monteur kunnen worden ofzo? Ja, dat uh, heb ik ook wel lang gedacht, maar op een gegeven moment, ik ben het ook een jongen die, uh, ik had ook meer van de kan eigenlijk, hè. Eh? Want ik had een paar vrienden die waren een mentor. en die kwamen als avonds helemaal als zwarte taart. <laughs> uh, ja, toen was mijn moeder, zei ja, vriendinnen van mij, armen hebben hier een barbeerzaak uh, ge geopend. Nou, <hazien> uh, ik zei, nou, ja, ik kan proberen. <hazien> <hazien> ik kwam in de en ik vond de gelijk als <hazien> Oké. Okay. U doet het niet nee, te nee, kort, hè? Nee nee nee. nee, nee, nee. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ik moet wel zeggen, hoe heeft heel mooi haar. Hoe vindt u? Ja, zeker. Ja. Oh, ik vind altijd dat ik nou echt van het Hollandse haar heb. Nee, nee, nee. Wij noemen ja, dat. Nee, absoluut niet. Melkboerenhonden. Ah, ja, ja, nee, valt er nee ja. dat valt er mee. Nee, dat valt Ja. Nog ja. ja. okay, even, hè? We zijn bijna. Ja. ja, oh, ik vind het prachtig. Ja? Ja. Nee, hij heeft serieus. Nee, klaar. <laughs> okay. Dat het zo rond naar binnen staat. Ja, een beetje ja. Moeilijk is alleen hoe doe je dat zelf thuis weer? Ja, nou ja, dat is uh, even dus verbasen. Uh, een ja. beetje bad. Komt het op terug? Jazeker. Ja, dat geloof ik. Zo, is, oh, meneer Zeno, ik vind het echt geweldig. Kijk, dat is een Ferrari-coop. En wat, wat maakt dit nu tot de Ferrari-coop? Ja, gewoon de, de surplus, de coupe, uh, de, de winter. Uh, dus zo kan ik uit een Ferrari stappen zo. zo. Ja, geweldig. Ja, sure. ja helemaal ja. goed. Nou, ik kan u de Italiaanse kapper helemaal aanbevelen, hoor. Zeg, nu kan ik met dit stijlvolle Ferrari haar... met mijn vriendin op ons jaarlijkse uitje. Hoi, Willem. Hoi. Met Dini. Ik kom er ja. zo aan, hè? Ja. Oké, okay, tot zo. Oké, okay, tot zo. Hoi. Nou, ik ben op weg naar mijn vriendin Willemijn. Willemijn en ik zijn nog niet zo heel lang vriendinnen. Ik denk een jaar of twee. En um, we gaan ergens naartoe. Hartstikke leuk. Zo. Willemijn woont een boerderij. Midden in het land. Mijn schoenen altijd van gekopt. Hé, hey. zo daar ben ik. Heb je zin? Ja, ik heb zin. Oh, ik heb mijn tasje al klaar. Oké, okay. okay. nou en dan gaan we zo weg. Ja. Hoi Jan. Hé, hey, hoi. Bye. Goed, nou we zijn nog lekker op tijd. Ja, oké. Okay. Ik Joh. Ah, ik ook. Zijn dit je spullen? Oké. Okay. Ja. Dat doen we even in de achterbak. Oh, jouw tas is beduidend kleiner dan de mijne, uh, Willemijn. Ah, als altijd, hè, oh, oh, ik neem altijd veel te veel mee. Oké. Okay. Zo. Zit je? Oh. Ja. ja. Willem. Wat? Dat kan niet. Wat is er? Wat die is er? laarzen. Dat zijn lazen met, met blokhakken en dan ook nog van die lagen. Ja, nou, dat is toch heerlijk? Nee, dat kan, dat kan echt niet. Waarom niet? We, we, we, ik, ik vind het gewoon heerlijk. eerlijk Maar nierig, zo zitten. kun je niet uitstappen. Niet uitstappen? Wat bedoel je niet uitstappen? Nou, zo kun je niet uitstappen, Willem. Als we daar een beetje op zien willen baren... dan moet je wel leuk uit kunnen stappen. Maar Dien, ik snap er niks van. Dien... Kijk, Willemijn. Dat zijn laarzen met blokhakken en veel te sportief. Kijk eens wat ik aan heb. Ja, uh, een, een rok met hakken? Ja, natuurlijk een rok met hakken. Nou, ik zal je eens even laten zien waarom we met een rok en hakken uit een auto moeten komen... en niet met een spijkerbroek en lazen. Loop maar even om naar mijn kant, dan zal ik het je even laten zien. Kijk naar mij. Zie je het? Kijk, ik doe de deur open. Dan doe ik het linkerbeen doe ik zo een beetje elegant naar buiten... met de punt van de schoen naar beneden. En dan trek je dat andere been bij, het rechterbeen... Ja. en dan zet je je tenen zo en, en je benen een beetje parallel aan elkaar. Ja. Zie je het? Ja, ja. Ik zie het? ja, kijk, het gaat erom dat als we daar op dat parkeerterrein zijn... dat mensen denken, mannen natuurlijk, ja. dat been. Twee van die benen. Wow! Ja, maar Dien, we gaan naar de trek. Daarom juist, jij begrijpt er helemaal niks van. Ik heb het toch uitgelegd waarom. Nee, oké, okay, ik begrijp het. Ik ga naar binnen, ik doe even wat anders aan. Oké. Okay. Dank je wel. Hi, dik, lekker ding. Heb je ook zo'n zin om een stukje te gaan rijden? Als je op de weg gaat rijden, dan ben je nooit alleen. Het is moeilijk goed te sturen, dus kijk samen op ons heen. Ik moet hier naar links, of nee, rechts. 300 meter. Oh, ik. Scherpe bocht. Naar rechts, schuitje. Rechts? Oh ja, nu! Nee. Wees een heer in het verkeer. Kent u die uitdrukking, vrienden van de radio? De jeugdige onder u waarschijnlijk al niet meer. Want hoffelijkheid is deze dagen een uiterst schaarsgoed op onze overbevolkt wegennet. Hé, hey, maaf Kees. Noem je dat voorsorteren? Aan het einde van de weg. Rechts afslaan. dik. Het grote verkeerspsychologische probleem van onze tijd... is dat veel welwillende, hardwerkende en belastingbetalende modelburgers... zoals in Henk en in Ingrid... Zodra ze achter het stuur plaatsnemen, veranderen in onaangename, asociale, egocentrische aardvarkens. Hier, heb je er weer zo een? Hey, visueel beperkte zultvink, kijk uit je wieldoppen. Troelala, rijbewijs cadeau bij een pakje boter zeker. Nou, ben ik zelf een goed en kundig bestuurder, stammend uit een rijk geslacht vol logistieke diensten. Als iedereen auto zou rijden, zoals ik. Voorwaar. Dan was de wereld een veiliger plaats. Wanneer men mij vraagt, wat is uw motto en geheim? Dan zeg ik anticiperen. Jazeker. Anticiperen, abstraheren en vervolgens controleren. Oh nee, Dick. Probeer om te draaien. Oh ja, Hou jij je kop even. Zo kan ik me niet concentreren. En ik durf de stelling aan dat van alle bumperklevers 80% een Duits automerk heeft... En daarvan weer 80% in de kleur zwart. Kent u de overeenkomst tussen aanbijen en een BMW? Elke asshole heeft ze af en toe. Pas op! Die godgeklaagde idioot. Zag je dat? Zag je dat? Komt zo van rechts aan schuren. Zonder blikken of blozen. En dan nog kwaad kijken ook. Afgekeurde vleesboom. gehorkte frontaal, kwabeloze, wegpiraat. Want dan zal ik jou eens eventjes...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 die meneer Kok, en hij was zo blij met zijn Dacia-duster-ambiance-SUV... had hij nog heel voordelig overgenomen van de Russische landbouwattaché. Nou, gelukkig heeft hij alleen bliksgaat, totel los dat wel. En meneer Kok overal blauwe plekken en een gedeukt Ina imago. Ah, oh. Ja, nou ja, heel erg sneu voor hem. Kijk, en dan wordt het nu weer tijd voor het echte rijden met weer zo'n fijne testrit met autocorrivé Carlo Bransen. Nu weet ik dat zijn populaire programma... de BNR Nationale Autoshow in zijn geheel is weggekocht... door de collega's van het Tros. Dus dat wordt van hieruit uitgezonden uitgez in september. En dat is ook vermoedelijk de reden... dat ik al de hele tijd door headhunters en BNR officials gebeld ben. Want die weten dat ik op de markt ben... En dat ik misschien de grote Miss Dini autoshow kan gaan brengen. Dus dat moeten we vieren. Ik zou zeggen champagne en laten Rolls-Royce maar voorrijden. Zo, nee, de deur trekt zichzelf dicht. Dus oh, hoeft, dat is het. Dus je hoeft ja. verder niks meer te doen. Oh. Maar als je nou heel stil bent, dan druk ik op het startknopje. En, en, dan, en, dan, en, dan, en dan ga je kijken wat er gebeurt. heel erg in de verte hoor je iets aanslaan en dan komt die auto die komt langzaam maar zeker tot tot tot leven het, het paneel gaat uh, komt tevoorschijn en als je op een knopje drukt dan draait dat om en dan blijkt daar een een, een geavanceerd uh, uh, navigatiesysteem met alles erop en eraan te zitten. Voor een houdt heb ik nog nooit zulke grote Nee, gezien. Klopt, groter dan dit ik kom bestaan al, ze niet. Ja, tot halverwege mijn dijbeen, daar nou ja. ben ik ook maar heel klein. En Rolls Royce kun je onder meer herkennen aan het feit dat hij ellendig groot is. En als je eenmaal binnenin zit, nou ja, je merkt het zelf. Uh, Zeeën voor ruimte, de afwerking is, is ongelooflijk. Dat zie je hier ook met ingelegde houtsoorten en partijen. Leer, waar je gek van wordt. Oh, hoogpolig ja. Ja, hoogpolig ja, tapijtluister. Ja, ja, en dat leer, dat is wel weer grappig. Dat wordt helemaal speciaal voor uh, Rolls-Royce. Uh, die hebben eigen farms in Engeland waar koeien lopen zonder dat er prikkeldraad rond de weilanden staan. Oh, dat mee. Anders niet. krijg je beschadigingen in, oh, de, in de huid. In die huid. En er gaan ongeveer 7 à 8 koeien huiden in één Rolls-Royce. Echt waar? Ja. Oh, daar, en daar heb zit ik nog nooit op, over nagedacht. Daar zit jij nu op en in. Is oh, op. de dashboardkast. Het is net een... Een soort huisje ja. daarbinnen. He? Eigenlijk verwacht ik nu dat, er zo, dat het deze bordkastje uit zichzelf open gaat en dat er dan zo'n arm uitkomt die iets lekkers presenteert op een blaadje. Maar merk vooral dat het, je hoort niks. Het is een, uh, het is een, uh, een soort zwevend uh, tapijt, hè? En, uh, ook als je hard optrekt. Ja. Dan hoor je maar heel zwak in de verte, hoor je dat, dat motorgeluid. Als je in zo'n auto zit, kun je dan helemaal je nog verplaatsen in de, in de droom uh, die mensen er, erbij hebben? Of is voor jou de ene auto net als de andere? Nee. Het hebben nee. wielen en je kijkt... Nee, ik kan nog, uh, nog even blij worden van het vooruitzicht dat ik in een Rolls Royce Phantom rijd uh, als 30 jaar geleden. Wij rijden heel veel verschillende auto's en voor carrossen zijn het al voor het algemeen dure auto's. Nou, alleen dit, ja, dit spreekt mij persoonlijk heel erg aan. Deze auto kost maar 550.000 euro. Ja. Maar als je nou een In beetje bijbetalen. Het is inclusief btw. Oh, oh valt nog. <laughs> Nou, en wist u trouwens dat als je een Rolls Royce koopt... dat je er een man bij krijgt... Ja, echt een eigen man. Kijk, ik had hiervoor een Peugeot partner. Dat was heel leuk om weer zo'n een partner te hebben. Maar je hebt het meest aan een echte man die je auto kan repareren. Dus als je een Rolls-Royce koopt, dan hoort daar een man bij. Gebeurt er onderweg iets? Je krijgt bijvoorbeeld de tankdop er niet meer recht in. Of je kunt het koelkastje niet open krijgen of zo. Dan komt er een speciale Rolls-Royce man om je te ontzetten. Kijk, Engelse hoffelijkheid. Nou. Kijk, en voor gewone autorijders is er altijd nog de gewone man oplossing. En dat al sinds 1946. Als je een auto tegenkwam, dan kon je hoera roepen. Want er reed zo bijzonder weinig. Nou, als je dan tien auto's tegenkwam, was het druk. Als je van Den Haag naar Rotterdam reed, die. en je tien auto's tegenkwam, dan was het druk. De wegen, vertel eens, hoe zagen die eruit? Nou, die waren in slechte staat, want in die oorlogjaar is er natuurlijk aan die wegen niks gebeurd. Was er eigenlijk Helemaal asfalt? Niks. Er was wel asfalt, ja, dat wel. Waren er nog vierbaans weg? Nee, nee, nee, nee. Was helemaal, het was gewoon één open weg. Geen middenstreep, uh, allemaal niks. Dus iedereen die, uh, die reed maar. En uh, ja, ongelukken gebeurden daar natuurlijk ook. Hè. Die, dan gingen ze met zo'n, zo eigenlijk een wrak waar ze dan mee reden. Maar ze waren blij dat ze, dat ze reden. Maar dan een klapband en dan dwars de weg over. Dus ook in die vroege periode gebeurde er toch al aardig wat uh, nare, nare ongelukken. Hè. Die gebeurden er ook wel. En zoals ik al zei, die banden, dat was natuurlijk ook niet beste. Nee. Er stonden erbij met drie lekke banden. Dan probeerden ze door te rijden met dat en die waren verdroogd. En uh, zeer slechte staat. En dan moest je zien dat je andere banden, die waren er ook niet. Dus dat was plakker geblazen. En dat moest dan met een voetpompje moest dat opgepompt worden. En dan kon die man weer, weer doorrollen met dat, met dat ding. Hè? Maar dat waren zeer moeilijke tijden voor die wegwacht, maar wel fascinerend. Ze vonden het allemaal even prachtig, en ik ook, ik niet minder. Feestelijke klankenluisteraars in Arnhem, wat, ik mag wel zeggen, over het ogenblik zijn zoveelste mijlpaal viert. De directeur-generaal van Waterstaat in Zuur Harmse, kan met voldoening terugzien op dit werkstuk van Waterstaat en alle daaraan verbonden diensten. De Rijnbrug over de Rijn hier in Arnhem van aannemers en werklui die hier gezamenlijk deze grote brug hebben tot stand gebracht. Maar in die tijd was het zo. Tegen het donker verdween drie kwart van de automobieltjes die er waren die verdwenen. Die zorgden dat ze met donker thuis waren want toen moesten ze wel een stuk gaan lopen langs de weg om een huis te vinden waar ze dan konden bellen. En toen was het ook nog zo dat huizen die je dan vond, die hadden geen telefoon. Ja. Dus dan stond ze, maar, dan bleven ze maar liever met daglicht thuis. Benzinepompen Benzinepomp. waren natuurlijk dus ook nog bitter weinig. Heel weinig, heel weinig. We hadden een aantal adressen en die hadden dan een aantal blikken staan. Geen pomp, maar een aantal blikken met benzine. En daar ging die weeggewacht en die, die sprak dan af, jij moet altijd voor mij wat benzine laten staan. Want als iemand zonder benzine staat, dan moet jij niet zeggen, het is net, nu net op. Dat dus kwam voor? Dat kwam voor, ja. in de op, hoor. Was op. Voor die weggacht hielden ze dan een aantal blikken apart. Toen we verder gingen uitzwermen naar Noord-Holland en richting Brabant, eindeloze wegen, dan moesten ze de weg af, ergens een dorpje zoeken om te kijken of er ergens een garage nog wat had. En ik dacht dat zo in 1953, 1954, toen kwamen er wat pompen. Die, die gewoon zomaar een tank onder de grond, he. een uh, flinke tank. En toen was die voorraad natuurlijk veel groter. Dat kan je je nu niet meer voorstellen, maar dan zei ze, ik rijd daarheen, want die man heeft een pomp. Je zag bijna altijd een man alleen achter het stuur. En enkele keer is er fraude omdat ze het ritje wilden meemaken. Maar echt zoals nu, wagen, vrouwen erin, kinderen erin... En dat dat, ja. ja, dat kwam pas later en dan gingen ze met vakantie. Het was ook de tijd natuurlijk van een opkomend bermtoerisme. Ik bedoel, die auto en die wegen, die autowegen waren heel interessant. Ja, ja want uh, mensen die vonden het al een hele vakantie... als je nou uh, richting Utrecht reed en je ging dan ergens in het gras met een uh, bandje. daar zaten ze dan en die wegenwacht stopte en ze zeiden nee, we hebben geen pecht, maar we, we zijn met vakantie. Dan zaten ze gewoon zo... Uh, maar een beetje langs de weg en dan uh, later gingen ze weer wat verder en zo. Zo heel langzaam begon dat vakantie-idee... dat die auto toch uitermate geschikt was om met vakantie te gaan. Ah, de Wegenwacht... Kijk, mijn vader had vroeger ook al een auto in Leeuwarden. Ik ben van 1958. En er was toen, heel veel mensen hadden nog helemaal geen auto. En mijn vader had dan een auto, die stond als enige op het parkeerterrein voor de deur. Maar hij had nooit pech, dus wij hoefden ook nooit met de wegenwacht iets te doen. En wij gingen ook nooit zondags rijden met de auto. Dat leek me altijd zo leuk dat je dan op zondag in een file kwam. Dat dan dacht ik, ook oh, dat maak je echt wat mee. En mijn vader wilde ook nooit naar de keukenhof met de auto. Dat je dan terugkomt met zo'n bloemenkrans, weet je wel. Met van die krokussen, zo geel en uh, blauw. Ging ik van het voorjaar zelf naar de keukenhof. Had ik me echt helemaal op verheugd om zo'n ding te kopen. Verkopen ze dat helemaal niet meer. Tja, nou, we gaan nog even naar een autoplaatje luisteren, automuziek, beter is er niet. Het eentje van Annie, Annie M. G. Schmid, wat ooit als een reclameplaatje verzonnen is. Wij hebben geen hond en wij hebben geen kat. We zijn er Ben je net eens nou alweer aan de lijf. Wat? Ja, een van Geestel, hij, hij blijft me ja, bellen. van Gessel bedoel je? Ja. ja, zoiets. Maar hij, hij zegt, dus is dringend. Hij moet je direct spreken. Nee, nee, nee. Ik heb al gezegd dat ik tot zeven uur gewoon niet kan. En daarna heb ik het ook druk. Dan moet ik nog andere programma's regisseren. Heb je? Nee, ik ga er niet op reageren. Weet je, Gerrit, als hij echt graag wil, dan, dan belt hij wel weer terug. Precies, maar moet niet laten een beetje. Op. Ja, ja. ja, want ik zag, er komt ook alsmaar sms binnen. Uh, ik, kan, ik reageer daar maar even niet op. Toch? Maar je gaat er niet echt weg. Het is wel je droom, hè? Ah, ik doe het er gewoon bij. Die Carlo Brons die doet ook een heleboel dingen. Dus ik kan dat er wel bij doen. Hm? En bij de BNR doen ze gewoon één keer nemen ze dat op... en dan herhalen ze dat nog drie keer of vier keer in de week. Het zou wel het eerste vrouwenautoprogramma zijn, hè? Ja. Nou, het lijkt de rest wel is altijd, hartstikke altijd zo met leuk. testosteron en altijd te rijden... en scheuren en tegen ja, raar, Maar dat is is, ja, dat ja, voor jou is wel iets speciaals, als wat dat betreft. Ja, en dan ga ik een beetje leuk natuurlijk ook... Um, dat heb ik nu in de uitzending niet gezegd natuurlijk, maar ga ik ook even testen of je een beetje leuk op de achterbank kunt liggen hè? of daar met je strekruimte in zit te... of de stoelen met je goed achterover kunnen dat soort dingen vrouwelijke ja. weetjes dus die, ja. van Gessel, die, van, die van Gessel, die, die van die van, van, die, van uh, laat die van Gessel maar even hangen op. ik heb het gewoon te druk ook en kijk de Een zedelijke eendje, een maar lief. Wij hebben een eendje dat woont bij ons in. Een eendje voor het hele gezin. Hij hoeft praktisch nooit naar de dierenarts toe. Hij eet bijna niets, is nooit ziek. Je kunt altijd op hem vertrouwen en hoe. Al is hij niet duur en niet chic. En zomers dan gaan wij samen landen ontdekken Ver weg in een zonnig klimaat Wij houden van vrijheid, van reizen en trekken En vrijheid is waar het om gaat Wij, wij hebben een eentje dat komt bij ons in Een lelijk klein eentje voor het hele gezin En altijd gaat dat eentje met ons mee Naar het bos hij en de zee Een buitenbeentje Maar aardig en vief Ons lelijke eentje, Een lelijk maar lief Wij hebben een eentje Dat moet bij ons heen Een eentje voor het hele gezin Een eentje voor het hele gezin dat kan u niet, ik ben er ook niet op gekleed. En ik, ik heb het druk gewoon. Um, zeg, dat, zeg dat vrouw Bang maar niet kan ontvangen. Nee, laat hem boven komen en dan zometeen tijdens buitenland... te praat ik wel even met hem. Dus neem ik wel mee naar de achter ja, is goed. Zijn we er bijna? Ja, we zijn er bijna. Oké. Okay. Nou kijk, zoals elke goede vrouw heeft uw eigen misdiening naast een voorkeur voor luxe ook een hele sportieve kant. En daarom vraag ik u speciale aandacht voor de nu volgende off-the-road experience in een four-wheel drive Land Rover van Carlo Branson. Oké, okay, en nu voor something completely different. We gaan het bos in. Nou, we zitten hoog en ruim met veel zicht, maar het lijkt ook wel alsof we in een vrachtauto zitten. Het is een Land Rover. Het hobbelt ook iets meer ja. dan in ons. Hier had ik me nu dus eigenlijk op moeten kleden, met zware schoenen en weet ik veel. Ik zit nu al eens in drie, dat moet eigenlijk niet, hè? Mag hoor. Het nieuwe rij is snel doorschakelen. Ja. Maar je moet nu wel terug naar z'n tweeën om de bocht te gaan nemen ja. als er nu aankomt. oh God, En dan moet je zo erg diep de koppeling intrappen ja. dat dit met luxe schoenen niet te doen is eigenlijk. Dit is echt, weet je, Dini, zie je het als een soort van tractor? Ja. Die als jij nou links af wilt door dat korenveld. Dan werf als... ik gewoon het stuur nu naar de linkerkant en dan. Precies. En dan ploegt die overal doorheen. Dan ploegt die overal doorheen. En met zo'n auto als dit zou ik eigenlijk als testrijder natuurlijk een, juist wel een leuke woeste route kunnen doen. In tegenstelling tot wat jij zegt, ja, tegenwoordig test je auto's niet meer doen met in modderbaden en, en wildwater toestanden. Maar dat doe je met zo'n auto als dit weer wel, toch? Ja, dat is ook waarom, uh, waarom, het, uh, waarom ik het leuk vind om zo'n auto te hebben en erin te rijden. Uh, het is veel meer avontuur ja, dan ik altijd. Ik begin de smaak al helemaal te pakken te krijgen. Ja, het gaat steeds harder. Ja. Het zonnetje breekt ook door en ik krijg een enorm opgewekt gevoel. Mm. Eigenlijk vind ik dit leuk. Ik zie mij meer hier de tent in de achterbak gooien en op avond. Ik vind dit eigenlijk leuker dan... Um... Oh. oh shit. Er zit hier een sloot naast. Uh, geen oh, ja. idee, hier terecht. Oh, ja wow yes um, ik zie het pad nog nauwelijks wow. ik zal even uitkijken daar we die hond Ja, uh, hond, hond zal ik niet overrijden. het is dit is wel wat het pad wordt steeds smaller er zijn echt honden waar je moet kiezen of je er wel tussendoor kan nee, het Carlo, komen we er wel uit? Ik ga een beetje zo sturen, een beetje naar links sturen. Moet ik dus Eindelijk achteruit? Naar links sturen. Heel goed. Nu er, nu er Nu de rechts Kom maar. Nee, ik doe hem. Ik krijgen... Nee, ik kan niet. Die zit het niet meer mee. Het is terrein. Niet zeuren, achteruit. Stuur zo, stuur, zo stuur zo houden, stuur zo houden. Dit moet een autojournalist natuurlijk wel kunnen, dit, hè? Tot zover, beste luisteraars. Wij danken Miss Dini voor haar soeplesse, haar snelheid, haar gratie en haar acceleratievermogen. En we danken u voor het luisteren en voor uw vele reacties. Volgende week krijgen we Martin Minkema op presentatiesollicitatie. Ik heb er nu al zin in. En wapper ook eens langs onze website wpuronl slash itzada. Ook op Facebook en Twitter. Ronsjen.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 ...betalen jullie alles met la pinpasa. Maar in zonnebrekota in Spanje... ...betalen jullie Hollanders ineens met de contante gelten. Waarom is dat? Mira, mira, mira, mira. Overal waar men hier... ...die Maestro logo zit... ...kan men gratis met la pinpasa betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en patates bravas... ...in minder stappen bar. Sí, andele, andre. Sí. Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl.